Twee uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Aan het begin van de middag zijn de onderhandelingen in het Katshuis hervat. Op tafel liggen de doorrekeningen die het Centraal Planbureau voor de bezuinigingsplannen heeft gemaakt. Het kabinet moet maximaal 16 miljard bezuinigen om het begrotingstekort terug te dringen tot 3 de Europese norm. VVD, CDA en gedoogpartner PVV begonnen de gesprek in het Katshuis zeven weken geleden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 SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen ziet niets in een fusie met de ChristenUnie. Hij reageerde op de scheidende ChristenUnie-voorzitter Peter Blokhuis... die de partijen in de toekomst wil laten samengaan... om de echt christelijke thema's in de politiek uit te dragen. Volgens Van Leeuwen trekt zijn SGP andere kiezers dan de ChristenUnie. De voorzitter van de SGP vindt het wel een goed idee... om de samenwerking tussen beide partijen te versterken.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 ANW-verkeersinformatie. Ah, het hele weekend zijn er werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Nu staat er 8 kilometer tussen Gouda en Woerden. Omrijden kan via Amsterdam of via Gorkum. Op de A44 naar Den Haag loopt het vast tussen Leiden en Wassenaar over 2 kilometer. Dit is Radio 1. Tros Autoshow presentatie Bas van Werven en Carlo Brantse. Ja, lieve petrolheads, welkom bij de Tross Auto Show. Het werkelijkse autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven en naast me zoals elke week... Carlo Brantse, hoofdredacteur van Carls Magazine. Aanwezig. Dat dacht ik. Ja, goed hoor. paraat. Tjonge, gaan we gaan het En vandaag... met ons. En vele met ons. ons. We zit hier wel een volle tafel. Ja, we een volle bak, ja. ja. We gaan het hebben over Bentley. Oh. ja. nou dat is, dat is leuk, want toen ik uh, moest nadenken over hoe het blad wat ik wel eens maak uh, eruit zou moeten zien, zei uh -huh. ik van dat is een soort van Bentley. Uh, uh, klassiek, apart, maar, maar er zitten wel altijd een paar gekke elementjes aan, zoals een visgratengril en dat soort dingen. Ja, en zo. Dus, dat is een beetje de sportieve naart. kant van erg luxueus... Uh. He? Ja, maar, maar af en toe wel iets geks erbij. Maar, nou is het, nou Pon heeft dat, hè? de grote, grote dealerorganisatie... die uh, Volkswagen, Audi je noem maar op doet. Uh, echt een vw -groep, uh, merk heeft dat Bentley overgenomen... van dat VT Hessing, toch? Uh, ja, ja. ja, klopt. Ja, dat, dus, ja, is... ja, ik zit even te twijfelen, want er zit ook nog een lauwman tussen. Maar, maar het, ja, maar meneer Lauwman, die, ja, die heeft het niet getrokken volgens mij. Uh, als je Rond, de, Rond, als je hoofd, kwijt, hoofd, de en, en Bentley aan Pon, dat doet toch ouw. Hoofd, Hij wil Maserati. Ja, dat is wel zo. De Hoofdzaak is in ieder geval, en dat is ook een beetje de boodschap natuurlijk... dat je vroeger voor Bentleys en Rolse bij Hessing moest zijn... en dat je nu hele andere uh, firma's precies. moet zijn. En voor Bentley moet je bij Ponsen zijn in Leusden. En, en straks moet je voor je benzine bij Luke Oil zijn. Weet je, ik heb je er wel eens van gehoord? Luke Oil? Ja, ik heb er wel eens van gehoord. En dan worden we klant van meneer Poetin. Want het is een Russische Maserati. Uh, uh, Russische, maatschappij. precies. Het land waar Lada's vandaan kwamen. Ja, nou, die reden wel, dus dat moet benzine ja. zijn. Nou, dat is, dat is, is dat dan als bedoeld als bruggetje of is nee. dat? Uh, oh, kijk eens naar. Nee, het nee, niet. En we gaan, we gaan ook dan nee, hebben we hebben straks de baas van Lukoil uh, ja. hier aan tafel en die wil in Nederland groot worden en we weten allemaal dat we met de benzineprijzen hard op weg zijn naar de 2 euro. Misschien zou deze club wel eens een prijsvechter kunnen worden. Je weet maar nooit. En we gaan rijden met de Morgan three-wheeler. Dat hebben we gedaan. Nou, rijden was het niet echt. Uh, ja. Het wordt heel goed luisteren want het was met name Harry Carlo nieuws. Ja. Ja. Nou, om te beginnen natuurlijk de week hè, met goed en slecht nieuws, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. dus, dus om maar even in de pon gelederen te blijven. Het mooie nieuws natuurlijk dat Pon of liever... Nee, niet Pon, maar Audi, de Audi AG, heeft ja. natuurlijk Ducati overgenomen. Ja, de Rooie Een legendarisch Italiaans motorfietsenmerk. Ja. Wat, wat, en, en, en dat uh, is op weg naar saai nu. Nou, dat is, nou, dat is niet gezegd, want de Lamborghinis zijn ook nooit saai geworden. Nee, dat is waar. He? Dat is waar. Dus, um, oh, dus wel daarentegen. Als jij dat dadelijk gaat uitvechten... <laughs> met meneer Gijzen die hier aan tafel zit... van Tom, die nu ja. zijn pistool aan is... dan moet je dat zelf maar even uitzoeken. Nee, maar dat was natuurlijk een... een Laat dat je een, niet stuint. Zeg. God, een mooi, nieuwtje, een mooi <laughs> nieuwtje. Minder nieuwtje is de enorme perikelen... rond Lotus op dit moment. Maleisisch uh, uh, bezit. Daar wordt enorm gerommeld en gedaan. En het is maar buitengewoon buiten de vraag... of wij... Ooit nog lotussen, zoals we dat gewend uh, waren, zullen zien. Een paar jaar geleden stonden er vijf of zes totaal nieuwe lotusconcepts op shows. En dat soort dingen. Ja, Want er was nieuw geld en dit en dat. De enige die er gekomen is het Evora. Ja, nou ver, verder is er ook echt helemaal niets van terecht gekomen. Nee. En toch ook wel weer positief nieuws. dan. Om dit blokje even. is toch die. De Lada 2107, oh, die, hij die dood is. Hij is, nee, hij, hij, is, dood. is dood? hij is echt dood. Oh, wat ja, goed. Het is eigenlijk Eindelijk gebeurd. Gelukt. Na 40 jaar, hè, het was eigenlijk een doorontwikkeling. En daar weer een, en daar, en daar, en daar weer een doorontwikkeling. Van de Fiat. Fiat. 124 ja, uit, geloof ik, 1966. Dus, uh, ja, dat is gebeurd. De 21e, ik moet zeggen, e e schorsing ter felicitatie, Carlo. Jij roept al 12 jaar dat Lada dood moet. Ja. Dit is gelukt. Dit is gelukt. Ze hebben nou nog een paar modellen. Ze hebben nog een paar modellen. Die moeten ook dood. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat, dat, dat de, de, de club die Lada produceert... die is nu innig gaan samenwerken met allerlei westerse fabrikanten... waaronder Renault. Ja, ja oké, okay, daar kan dan wel weer iets uit gaan komen natuurlijk. Maar dus Lada, ja, als het was... Is, is, is, weg. Wel, is wel dood. Ja. ja. Nou, dan stromen actiemodellen op dit moment. Misschien dat Jacques Gijs daar dadelijk ook iets over kan vertellen. De achterliggende gedachte daarvan. Bijna elk merk gooit er actiemodellen op. Of verkoopacties van een paar maanden geleden worden nu, wegens enorm succes, allemaal verlengd, geprolongeerd. Ja, zoals dat heet. heet. Dat is uh, Land Rover Freelander, de Mini, de Volvo XC60. Het hele, hele Riedel heeft allemaal uh, uh, actiemodellen. En dat betekent dus, er wordt heel veel extra opgeschroefd op die dingen. En daar wordt dan een klein meer prijsje voor berekend. Dus je bent al spekkoper, terwijl je toch meer geld maar kwijt om bent. Dat ze... kan alleen de auto-industrie verzinnen, zoiets. Maar ja, wat... Om ze toch maar kwijt te raken, want anders blijven ze zo zielig staan op de baan. Nou, in dat kader ja? is vanmorgen verscheen in mijn mailbox... Mm -hmm. uh, de aanbiedingen van Groupon. Je dat? Ja, zeker. Dat is dan, nou, voor de mensen die het niet kennen... maar dat is een soort van, van internetaanbieder... of althans via nieuwsbrieven op internet kun je daarvoor inschrijven... en dan krijg je allerlei... Dus is partijenverkoop. Partijenverkoop. Ja. En daar is nu ook bij Doos mijn met 100 weten de eerste, tientje, de, de eerste auto op gedoken. Ah. Wat je kunt nu voor 199 euro per maand... een nieuwe Peugeot 107 aanschaffen. En hoeveel maanden Inclusief, ben je dan stil, inclusief <lacht> all risk Verzekering... Onderhoud, afschrijving en rente. Normaal kost dat 350 euro per maand. Maar nu mag dat dus tijdelijk weg voor 199 euro per maand, zonder dat je aanbetaalt. Dus je hoeft niet, je hoeft niet eerst 3000. Kijk, dan kunnen we het allemaal. Dus 3000 euro start en dan een leuke. Ik heb die mensen even gebeld en die zeiden... ja, nou ja, dit, dit is het verhaal. We hebben een, uh, uh, een mooie voorraad staan. We hebben wat productieplaatsen. Uh, gekocht. Uh, uh, als, je, als je iets anders wil dan wat we in voorraad hebben, dan kan het ook. Dan kost het misschien iets meer. Maar dus auto's aanbieden op Groupon. Je kunt je afvragen voor 199 euro of je nog steeds een Peugeot 107 wil hebben. Wat mij betreft moet dat prijsbron wel wat meer zakken. Maar oké. Okay. Het maar is toch. gewoon. Het bestaat. Om een teken destijds misschien wel. Dat was hem. LPG rijden. Oh ja. Is goedkoop. 74 cent per liter. Ja. Dat is helemaal... uh, allemaal leuk en aardig. Zegt uh, independer dat is zo'n vergelijkingssite voor verzekeringen. Maar hou wel even in de gaten. Klinkt allemaal heel mooi, maar het zou zomaar kunnen... dat je verzekeringspremie gigantisch de lucht inschiet. Aantal maatschappijen doen daar niet aan. Die zeggen, nou, op een gegeven maakt ons niet uit. Maar er zijn ook een paar clubs... Uh, die gaan zoals Nederlanden van nu een klik-and-go... Die verhogen hun premies voor de auto met 84 en 73 procent. Dat scheelt nogal natuurlijk. Krijg je toch een iets ander businessmodel op op het wagentje. Klik en don't go. Lamborghini, we komen in de buurt van de, familie, ja. de firma POM. Alhoewel ja. dat nog niet officieel is allemaal. De Ursus is verschenen. Ja, het is echt. Wat een eh, naam hè? Gaap cursus, zou ik bijna zeggen. Als je ja. zo'n naam bedenkt. Ja, het is wel een weergaloze SUV. Nee, het is gewoon een Evoque met de kont van de Neste Martin. Maar dan groot. Nou, ja. ja, ja ik weet wat je bedoelt als ik de plaatjes kijk. Maar ik ja. denk als je die dingen in het echt ziet staan... Dat, dat is redelijk. Het is de auto die Victor Muller eigenlijk altijd heel graag wilde hebben. Nou, nog heel kort. En waarvan hij zegt even. dat hij gaat bouwen? Ja. Het gaat goed met Victor Muller. Over Victor Muller gesproken. Ja. Die heeft... Uh, optimisme is zijn deel, zeg ik maar zeggen. Hè? Uh, die heeft geroepen nu weer dat hij over een jaar of vijf... toch wel een duizend spijkers per jaar kan afzetten. Met auto's of van die dingen die je in het verhaal laat? Ja, verkopen. Oh, okay. Spijker kan binnen vijf jaar uitgroeien tot een fabrikant die duizend auto's per jaar verkoopt. Ik denk dat Pon wel het importeurschap wil doen. Dat denk ik ook wel. Dus de enige Of misschien Lauwman. <lacht> <hè>, dat zou <lacht> natuurlijk ook nog ongeveer maar kunnen zijn. <lacht> ja, Hij hard. leert het niet af nee. om toch vooral erin te knallen uh -huh. met zijn verwachtingen. Nou, de rest van het nieuws laat ik allemaal even liggen. Maar we hebben wel gevonden ergens op internet. Ja. Een meneer uit Australië en die heeft bepaald talenten, ja. want die kan namelijk heel goed geluiden die auto's maken, nadoen. Ja, Australia Got Talent, hè? Was dat Australia got ta Australia's Got Talent, ja. Um, eerst hoor je een Formule 1 motor. Dan hoor je een Australische opgevoerde V8, ik schat een Holden. Ja. En, tot slot, en tot slot een Shelby Cobra. Luister even mee. <tied> dat alleen maar met de stem. We zullen Jorn vragen of hij dat filmpje op, <laughs> uh, op onze Facebookpagina ja. wil zetten. Maar, want het is, hij doet het inderdaad gewoon alleen. maar Hij staat daar gewoon en hij maakt lawaai. Maar Ik dat lawaai. Deze film moeten we hebben voor breinpressies. Kan je namelijk gewoon lekker altijd binnen blijven. We ja. hebben toch geluid. Dat is wel van maar, ja. maar je ziet hoe belangrijk geluid is voor uh, het beleven van auto. Nou, geluid. absoluut. Zeker als je met je mond kan. Absoluut. Dat is altijd handig. Ik, wat heet. Daarom. Je kan mooie nachten tegemoet. Carlo. Ja. Nou, we hebben hier meneer Gijsje van uh, importeur Pon aan tafel. Ja. Ja. Ja. ja. En dat is, dat is niet zomaar. Nee. We hebben, hebben natuurlijk, voor de luisteraars die het nog niet helemaal weten... heel kort hadden we vroeger de firma Hessing... met een mooie pand aan de A2 en mm -hmm. die geluidswal. Dat ging niet zoals meneer Hessing het in ieder geval wilde. Dat kun je rustig stellen. Uh, die tent is overgenomen door de firma Lauwman. Maar de merken die door Hessing verkocht werden... die vinden toch uh, allen, allen hun weg, om het zomaar te zeggen. Ja. En even niet bij Lauwman. Nee. Dus die zit nu met een heel mooi pand. Aan de A2 ja. nou daar gaat hij in ieder geval Maserati's doen en dat soort dingen, en misschien nog wel andere hele leuke dingen. Ik, ik gok erop dat daar zomaar een, een, een hele hoop lexussen worden binnengereden ja. over een tijd, gouden prijzen. Gou nee, lexussen nee, Lexus. Lexus. Lexus. Maar Bentley kwam dus, en dat is toch het merk, maar ja, met ja, de, ik denk, de meeste potentie van alles wat er bij Hessing stond is overgegaan naar de firma Pon. Pon is ongeveer een vijfde van alle auto's die je in Nederland ziet. Komt via Leusden ons land binnen, oftewel via Pon mm -hmm. ons land binnen. En uh, ja, daar komen dus ook nog even een paar Bentleys bij. Ja. Van waar, Jacques? Van waar en eh, a? Ah, hoe eh, is er? Hebben jullie dat voor elkaar gekregen? En vooral, uh, waarom? Zit je het erbij? Nou, laat ik ermee beginnen te zeggen dat we natuurlijk Apen trots zijn. Dat is natuurlijk een prachtig merk. Uh, het is heel verdrietig wat er met Hessing is gebeurd. Uh, ja. Maar ja, wij uh, vertegenwoordigen Volkswagen alweer een jaar of zestig in Nederland. Ruim zestig jaar. En als er dan een merk beschikbaar komt uit de stal van Volkswagen Groep... en zeker zo'n mooi merk, dan steek je natuurlijk je vinger op. Mm. Nou, dat hebben we gedaan. Wat niet betekent dat je dan dat ook zonder meer mag gaan vertegenwoordigen. Uh, daar gaan onderhandelingen aan vooraf. Er waren meerdere partijen geïnteresseerd. Nou, dat is geen verrassing. Jullie noemden het net al een. Ja. Uh, dus, dus wij hebben, uh, denk ik, uh, de goede voorstellen gemaakt... Uh, de goede vergezichten geschetst... als het gaat om de ambities met het merk in Nederland. Mm -hmm. En daarop hebben we elkaar de hand geschud. Maar dat heeft wel een aantal maanden geduurd, dat klopt. Oké, okay, maar de vergezichten en dat soort dingen, als je het moet gaan invullen... Bentley zal dat niet uh, zomaar, uh, zomaar aan je geven. Je zal moeten investeren in ruimte. Ja. He, je, moet het, je moet het winkelconcept van meneer Bentley moet je neerzetten. Je moet aan kunnen tonen dat je volumes haalt. Ook al is het natuurlijk een klein merk. Dus je moet ook uh, kijken of er klanten zijn voor zo'n merk. Ja, je en je moet... moet hartstikke veel investeren. Heb ik al. Ja, het en de, nou. de know-how in huis halen. En de know-how in huis. Maar het is toch iets anders dan een Porsche wat jullie ja. ook doen. Zeker. Uh, wat we natuurlijk ook al tientallen jaren heel succesvol doen. Uh, klopt. Kijk, kijk, natuurlijk moet je investeren. En, en, en wat zij uh, graag willen is natuurlijk de, de volledige huisstijl van Bentley. Uh, willen ze graag terugzien. In een prachtige showroom. Nou, daarvoor hebben wij het koopmanshuis voorzien in Leusden. Dat is jullie, uh, jullie congreslocatie eigenlijk op het ja, terrein van, van Pon. Ja, maar dan wel een hele chique. Maar die wordt ja, nu opgeofferd aan Bentley. Ja, dat is dan de consequentie. He? We ja. hadden daar exposities, we hadden daar bijeenkomsten. Ja. Uh, ook extern kon je dat ding huren. He? Dus je kon daar ook met relaties uh, van allerlei dingen doen. Nou, we hebben nu besloten om uh, voorlopig uh, daar te gaan zitten uh, met Bentley. Voorlopig, uh, dus voorlopig. er komt iets anders ja, op termijn. Nou, dat wil nee, ik uh, net zeggen. Want het Koopmanshuis is, is een hartstikke mooie locatie, maar het staat achter hele grote hekken. Ja. Het staat ook een beetje buiten de loop, om het zo maar te zeggen, in Leusden. Ik kan me voorstellen dat je op termijn wel zegt... van: ik moet misschien een iets centralere locatie hebben. Ja, nou, dat is niet eens zozeer de afweging. Hè? Want we hebben ook een Porsche dealer daar op het terrein zitten. Ja. Dus we zijn echt wel uh, zes dagen in de week vol in bedrijf. Maar daar en, zijn er en, meerdere van, hè, van Bentley is er eens, eens. ja. Nou, wat, wat, wat, wat eigenlijk zo is... is we kunnen voorlopig uh, Bentley prima huisvesten in, uh, in Leusden. Alleen op termijn is het wel zo dat we uh, prachtig gaan nieuwbouwen... ergens in het land, uh, ja. om van daaruit de, de mm -hmm. Bentley's te gaan verkopen. W waar ergens in het land? Ja, daar is nog weinig over te zeggen. Laten we uh, het erop houden dat dat in ieder geval een centrale locatie uh, is. Overigens is Amersfoort het geografische midden hè, van Nederland. Ja, dus ja, als je het ja. hebt over centraal dan... Ja, en is dus lekker dicht bij Leusd ook, hè? Uh, ja, <laughs> dat scheelt ja, ook. Ja, stuk. even <laughs> iets heel anders. <laughs> ja, want, ja. want tot het Hessing-portfolio uh, behoorden ook uh, Lamborghini en Bugatti. En dat zijn ook Volkswagen-dochters. Ja. Dus, dus ik, 1 en 1 is 2, 2 zou ik zeggen. dan. Ja, 1 en 1 is 3. 3. Ik, uh, ik laat het 3. speculeren graag aan jullie over. Dus ik pas even op deze vraag. Er is nog niks uh, besloten. Nee, er is nog uh, niets over te melden van mijn kant. Dat wij wij geval... doen, maar. maar er wordt wel gesproken, ook, neem ik zullen aan. Wij toch? Gewoon doen? Zullen wij gewoon nog maar een veronderstelling ja, hoor, doen? Ik denk dat het 98,2% zeker is dat het dat gaat worden. Zoals Mastercard kan voorspellen dat je aan je creditcardgedrag gaat scheiden binnen twee jaar. Hadden we in het vorige programma. Maar de, ah. dat soort probabilities, denk ik, dat je okay. het over moet hebben. Dus een beetje, als het regent in november, wordt het kerstmis in december. Dat is het verhaal, ja. Dat is het. Ja, beetje... beetje... <laughs> okay. Ik denk dat wij dat kunnen zeggen. Maar dus, officieel is er nog niks. Uh, nog nee, niks. nee, ik, daar kan ik echt niks over zeggen. Ik hmm. uh, volgens eigenlijk een prachtig portfolio. Ook die merken zitten daarin. Laat ik zeggen, uh, we zijn heel blij met Bentley. Nou, je gaf het zelf net al aan. Hè. Dat is eigenlijk wel het, het merk wat je het allerliefste wil hebben uh, als het gaat om het volume en, hmm. en, en hè, ook wat de toekomst. Uh, gaat brengen met dat merk... Dat geldt overigens ook wel voor die andere merken. Maar laten we dat maar afwachten. Nou, niet helemaal. Want als je kijkt naar Rolls Royce, is het natuurlijk uh, dat, dat is nu naar Cito gegaan. We hadden Heijn van Laar over hier twee weken geleden in, uh, als gast. Um, dat is natuurlijk echt een statielimousinenmerk. met misschien een paar derivaten. Maar meer kon je er niet mee. Maar ja. met Bentley ja. kun je alles, daar kun je ja. SUV's van maken. Dat ja, je, komt ik er ook bij, zijn... hè. Die komen komt ook. ook. Erbij. Die komen ja, ook. We hebben hem gezien shoot, shoot in, in Genève. Misschien wel. Ja, die uh, die uh, mocht zich verheugen in veel belangstelling. Maar die was wat uh, wisselend van... Uh, van uh, wat mensen ervan vonden. Maar goed, ja. hij komt wel. <laughs> Wij vonden hem namelijk <laughs> apenlelijk. Dat is duidelijk, hebben we ook Dat laatste was hij zeker. Ja, en een okay. ander ding, die, die, ja. uh, het Koopmanshuis omgebouwd tot Bentley-locatie. Wanneer, ja. wanneer kunnen Bentley-rijders... Want wat moet een Bentley-rijder nu? Je arnage doet het even niet. Waar gaat hij heen? Nou, het aardige is, we hebben natuurlijk uh, wel aangekondigd dat wij het gaan doen. En vanaf mm -hmm. dat moment uh, mijn naam stond onder dat persbericht. Ja. Dus ik heb inmiddels vele Bentley-bezitters en, uh, en prospects aan de lijn gekregen. Ja. Ja, ja, die hebben me echt gebeld. Uh, uh, die heb ik onmiddellijk doorverwezen naar mijn collega Hans Mulder. Dat wordt de man die Bentley in Nederland voor ons gaat aansturen. Bentley, handmelder. Ben je een goede vent? Dat is een goede vent. Veel ervaring binnen Pon. Dus hij kent de firma. Maar we hebben daar ook een aantal mensen straks... operationeel, zowel in de werkplaats als aan de verkoopkant... die jarenlang een ervaring hebben met Bentley. Of die hebben bij Hessing gewerkt. En bij elkaar opgeteld vele tientallen jaren ervaring. Dus het is zeker niet zo dat wij... Bij, uh, onbezonnen in dat avontuur stappen. Integendeel. tegendeel. De, de boodschap is helemaal duidelijk zo. Ja. Voor ja. Bentleys, Arnages overigens, Bas, die, die waren, waren al een, een tijdje mee. geleden... De, de, ja, dat weet een, ik. Maar goed, ik komen misschien ook... Door die kenniservice service hebben terecht, ja, hoor. Van, van klassiek tot, uh, tot jong Tot, GT, gebruik, tot Continentals ja. en Speeds. Ja. Ja, ja. nog, nog even, hoe ah, gaat sorry. de nieuwe firma heten? Bentley of Holland of zo? Daar is iets moois voor verzonnen, denk Exclusive Cars, denk ik. <laughs> ja, maar hoe, hoe gaat het? Heten? Is het, is... Uh, het is Bentley, Leusden, Bentley op de Leusden website. Ja, ik bedoel, hè, dus dat ligt uh, wellicht voor de hand uh, voorlopig. En ja. uh, wij hebben dat ondergebracht in een aparte divisie. En dat zijn de exclusieve auto's. Uh, dat heeft een hele mooie naam, maar die schiet me even niet okay. te binnen. Maar, nee, maar goed, maar, maar, maar, maar los daarvan. Exclusive cars. Ja, dat ja. Is ongetwijfeld ja. ja. Maar, nee, maar Bentley Leus, dat klinkt wat provinciaal. Michael. Je mag blij zijn dat je niet is, ja, maar dan ik, bent gevestigd. Ik zou, of zo. ik zou het Bentley ja. Gooi noemen. Gewoon ja. mee te beginnen. Ja, Maar Hessing was, net denk ik uh, vanaf het begin ook niet direct een fenomeen in de beeld. Uh, ja. Laten we er dus van uitgaan dat ja, maar wij. Het was Bentley in Nederland. Dat vind ja, nog wel maar, een ja, beetje klinken. Dan, dan moet je Bentley <laughs> Nederland noemen. Ja, oh, ja. ja het klinkt ja. wat ambitieus, ik ben het met je eens. Denk nou, er even over na. We, ja, ja. we gaan op ja. 1 mei open. Dus we hebben nog even tijd. We okay. blijven even bij de Britse merken. Wel. Ja, we blijven bij de Britse Merken. Wat we gaan rijden met de Morgan three wheeler. Moeten we even iets over zeggen. Een remake van de drie wielers, die bij morgen vandaag kwamen de jaren 30. Een 2 liter V. V-twin motorblok staat er nu op. Het was een oud Jap 2 liter. luchtgekoeld uh, motorblokje, een V-twin aan de buitenkant. Nu dus ook nog steeds met 115 pk. Komt van SNS, is een dochterfirma van Hardy-Davidson. Twee enorme uitlaatpijpen langs de kroosierier naar achteren. En je zit naast elkaar open met een ruitje van 15 centimeter hoog. We gingen hem ophalen bij Vianen, we, Jorn-Lucas en ik, in de stromende regen. Britser konden niet, dachten we, maar heel bevoorlijk voor het geluid was het niet. Luister maar. We zitten in een... Ja, eigenlijk zijn we terug naar de Battle of Britain, dames en heren. Want dit is een een Spitfire zonder vleugels. Een briljant apparaat. We zitten met een stromen regen buiten in een Morgan 3-wheeler. De nieuwe Morgan met drie wielen, Twee voor, één achter. Het regent pijpenstelen en we hebben de grootste lol. Het is fantastisch. Ja, ja, ja. En zo ging dat maar door. 1700 minuten lang zaten wij in een stromende regen... met 85 kilometer per uur de regendruppels uit, als traan, traan uit onze ogen... Aan het, aan het wegvegen. Het geluid was zo dermaat bagger... dat we deze rijimpressie eventjes, wat dat betreft later voor wat hij is... maar geloof mij, dames en heren... Mooi, mooi, mooi kort rijtje. Ja, we stapten na 15 minuten uit die auto, doorweekt... en ik heb denk ik in 20 jaar niet zo gelachen... in een. Auto. Het ah, is je, je, je, dat geldt voor vele ding. mensen, want er is een foto van jou op ja? Facebook gezet door Johan Lucas. Ja, oh. Maar maar waar jij goed. als een soort van Engelse theepot <lacht> je enorm de, denkt: van, ik moet het leuk vinden, maar ik vind het niet het leuk. is fantastisch. En als dit, je... dit wordt een portret. Als jij ooit nog met pensioen gaat, dan staat dat, dat op de placements okay. tijdens het diner. Ik heb ook nog een uh, foto van mezelf in een McLaren SLR met mijn helm verkeerd omhoog. Maar oké, okay. <lacht> dit terzijde. Emer Eigenlijk staat jou alles. Wa Dank je. Maar ook deze, en daar kan ik dus met mijn poezelige lijfje in. Hij kost wel 47.500 euro. Maar als je alles al hebt en u bent midden in die midlife crisis. en er moet een, een groen met witte Harley Davidson komen, want uw vrienden hebben dat ook. zou ik zeggen: doe eens wat anders, doe eens gek. En ga eens kijken bij zo'n ding. In ieder geval kan je voordat je beslist of je het een of het ander wil. Uh, heel hard lachen in een Morgan Three Wheeler. Ik, ja. uh, ik heb genoten wat ja, een idioot ding. Ja, ja, ja, ja. Carlo, Aanwezig. even naar iets anders. De afgelopen dagen was ik in Duitsland... en ik verbaas me daar over benzineprijs aan de pomp. Want hier in Nederland gaan we richting de 2 euro per liter. Ja. Ik stond vanmorgen te tanken. 1,96 voor een beetje van die geprimede toestand. In Duitsland ligt het anders. België is de literprijs met 2 cent gedaald. In Duitsland betaalde ik 1,76. En binnenkort lazen zet het, het Russisch oliebedrijf Lukoil Voet op Nederlandse bodem. Tientallen tankstations gaan ze openen in ons land. En daarom is Ivo Hoskins hier namens Lukoil Benelux. Meneer Hoskins, goedemiddag. Dank u en bedankt voor de ontvangst. Ja, ah, ik hoor een Belgische tongval. Ja, ik denk ja, ja. wel. Ja. Het, het, het, de, de, de, de stations waar we het over hebben, staan in Limburg. Maar u woont belastingtechnisch net even aan de goede kant van de plek. <laughs> nee, zeggen. het heeft niets met uh, belastingtechnische uh, zaken te maken. Het heeft te maken met het feit dat de expansie van Luco vanuit uh, België vertrekt. Luco is al aanwezig in, uh, in België. En uh, we vonden het interessant voor ons om uh, bij de Noorderburen uh, te komen kijken. Als, als prijsvechter echt, we, we, we, de, tegen de tango's en de tink's en de tank's en de... Wel, ik wil dat graag even uh, nuanceren. Er zijn voor ons drie elementen belangrijk in onze strategie. Dat is één, kwaliteit. Wij staan ervoor om kwalitatieve, hoogstaande brandstoffen te leveren. Dat wil zeggen dat onze brandstoffen perfect uh, volgens de normen zijn. Dat die ook aan alle specificaties voldoen. Dat die de nodige additieven bevatten, Eén, Twee, dat wij die willen leveren aan onze klanten met de nodige service. Dat betekent dat onze stations heel goed in orde zijn... Dat die de nodige service moeten bieden aan onze klanten. En dit samen doen we aan de beste. Uh, Oké, okay, maar dan eventjes de beste service. Dat betekent dus bemande stations. Gaat u, gaat u draaien of worden het uh, zelfbediende? Want daar is de service altijd geweldig, moet ik zeggen. Om ja. Zelf. Wat gaat u doen? <laughs> Wel, het, uh, het is beide voor de Nederlandse markt. Okay. En dat betekent dat we ook voor beide concepten de beste service willen bieden. En dat betekent voor bemande stations dat we net iets verder willen gaan in die service. Maar dat betekent ook voor onbemande stations dat we een concept neerzetten dat er uh, mag staan... En dat niet verwaarloosd zal worden omdat er ook geen uitbaten aanwezig is. Met aan lagere prijzen, want daar gaat uw prijs vechten in dat segment. En dit doen we zowel mm -hmm. voor wat betreft de bemande tankstations als de onbemande tankstation. Okay. Voor een gelijke, prijs, voor gelijke kwaliteit mm -hmm. en, en service bieden wij de laagste prijs. De laagste prijs, gegarandeerd ja. de laagste prijs? Dat is onze formule. Dat is uw formule. Ja. Nou is dit een Russische uh, staatsoliemaatschappij mag ik het zo zeggen? Kopen, kopen we nee, hier meneer Nee, dat Poutine? zegt u helemaal uh, verkeerd. Okay. Het is wel een uh, van oorsprong Russisch bedrijf. Mm -hmm. Het is geen staatsbedrijf. Het is een uh, geprivatiseerd bedrijf. staat ook op de Londense beurs genoteerd. Mm -hmm. En u uh, kan er zelf aandelen van kopen. Kijk al, Lukoil is gewoon een genoteerd bedrijf. Ja. ja. En, en, en nu, nu, het begint nu met een enige tientallen... Nee, want Die hebben jullie gekocht. Maar wat is de target? Ik denk dat je een stationnetje of 500 moet hebben... schat ik in, voor Nederland om aanwezig te zijn. Nee, we hebben niet echt zo'n grootheidswaanzin. Uh, Luco beschikt over zeer grote oliereserves. Um, en die willen ze graag aan de consument rechtstreeks kwijt. Dat wil zeggen, wij willen een verticaal geïntegreerd bedrijf zijn. Alles in één. Grafveladerij, oliebronnen, tankstations, alles. Exact. En om, doordat we over die productieketen beschikken... kunnen we het ook aan die laagste prijs doen. Dat is wow. ook de reden, meteen de reden waarom dat ja. we dat kunnen. We hebben voor wat betreft Nederland een goede toegang tot Nederland... via de uh, raffinaderij in Zeeland. Ja. En het is nu net vanuit die raffinaderij in Zeeland... dat we de producten uh, op de markt willen brengen. Precies. U gaat in Zuid-Nederland als eerste aan het, aan het werk? Ik begreep 46 stations in Limburg. Dat ja. gaat er overgenomen dat worden. Dat klopt. Dat is een strategische keuze. Ja, dat en dat het zijn bestaande st stations. Het ogen. zijn bestaande stations. stations? Hm merk, neemt u die over of maakt het niet uit? Nee, het is een uh, bedrijf dat we gekocht hebben dat Schelen noemt, of onder de merknaam Schelen opereert. Uh -huh. En dat is een, uh, een bedrijf dat onder ook verschillende merken werkt. Dus ze hebben avia stations, ze hebben SO-stations, ze uh -huh. hebben BP-stations. En dat bedrijf nemen wij over. En het worden straks Lukoil-stations? Het worden zeker en vast allemaal Lukoil-stations. Maar dat ja. is maar 46. Carlo zegt net, bij 500 ga je meetellen. Ja. Uh, gaat u oh, dat, ja, ook dat verder houden? Dat schat ik in. Hè? Dat is ja, ja, ik. Nee. Um, net zoals ik al zei, we hebben geen grootsheidswaanzin. Mm -hmm. We zijn een challenger, dat is zo op de Belgische markt. Dat zal zo ook op de Nederlandse markt zijn. Ja. Wij voelen ons goed in die challenger-rol. Uh, en uh, ja, we gaan nooit ons kunnen meten met Shell, die, die toch wel heel massaal aanwezig is op de Nederlandse markt. Dat is ook niet de bedoeling. Mm -hmm. Maar we willen wel graag groeien. Maar wel ook, wel ook zegeltjes... Uh, <lacht> Lokale voetbalclub sponsoren ja, en dat ja, soort dingen? Dat ja, is of... een uh, zeer goede vraag. En ik, uh, Dank u. Dat heeft alles te maken met die lage prijs die we willen aanbieden aan de pomp. Wij zeggen het eigenlijk zo: wij sponsoren niet de voetbalclub, wij sponsoren onze klant. En daar gaat het over. Oké. Okay. Wij geven dat sponsorgeld graag in korting aan onze klanten. Kijk, meneer Hoskens, als mooi je mooi kijkt naar de... Doen ze mijn PON ook altijd. Weet je. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Even, even nog een belangrijke want Als je kijkt naar de ontwikkeling van de benzineprijzen... langs de Nederlandse snelwegen en naar buiten... dan is het heel gek als er een prijsverhoging komt. Gaat iedereen mee voor hetzelfde deel? En er is al eens onderzoek gedaan door de NMA... de Nederlandse Autoriteit, naar het mogelijke uh, Ze hebben van een kartel, een oliekartel. U komt als nieuwe uh, toetreder tot de markt. Is er een kartel of niet? Wat is uw idee? Worden er afspraken gemaakt met de grote? Nee, ik, uh, ik, vroeg, ik, ik denk van niet. Ik, uh -huh. ik ben alleszins nog niet gecontacteerd, ook niet door de grote. Ja. Wij zouden daar alleszins niet aan meedoen, of niet. Nee. Wij respecteren dienstaangaand de wet. En de wet zegt dat er geen kartel kan gevormd worden. Precies, dat wij dat mag niet volgens de wet, maar als je daar ja. geld mee kan verdienen... dan kan ik me voorstellen dat dat wel... Nee, daar gaat het voor ons niet om. Het gaat om een goede prijskwaliteit mm. te kunnen bieden aan onze klanten. En dat is onze doelstelling. De coil is here and here to stay. Maar de eerste is nog niet open. Wanneer gaat de eerste seizoen open? Wel, uh, de eerste stap die we nemen is de goedkeuring van de mededingsautoriteiten. Ja. Daar wachten wij nog op. Wij verwachten die rond uh, 1 juni. En vanaf 1 juni gaan wij ons voorbereiden om die rebranding... of die omkleuring uh, op een goede manier voor te bereiden. En één ding vind ik jammer, dat dan Lada net, net, net, net aan ja. dan dan we het gaan is. Dat was een mooi setje geweest. Wij willen iedereen hartelijk danken. Jacques Grijs, dank van, van Pon en uh, straks de importeur van Bentley... Lamborghini en, uh, en ook Bugatti. Dat weet hij zelf nog niet, maar wij weten het wel. En ah, Ivo ah. Hoskins, helemaal uit België, kwam van Luc Oil... Om, uh, om hier voet aan de grond te zetten. En dat heeft hij bij deze even in sum gedaan. Dank voor uw komst, goede reis terug. Carlo, oh, ja. zit erop. Ja. Volgende week nieuwe Tros autoshow, rij show. van de Fiat Panda en u kunt ons vinden op Twitter, Facebook en www.trotsopdelslashshow. Heb, heb, heb je in de Panda gezeten? Nee, nee nog niet. Oh, We gaan naar het, het gebeuren, nieuws leuk. toe. NOS journaal met Mark Visser. Rij voorzichtig tot volgende week. Met NOS journaal. Het Nederlandse bergingsbedrijf Smit gaat niet de Costa Concordia bergen. Die klus gaat naar het Amerikaanse bedrijf Titan. Dat zal samenwerken met het Italiaanse Mico Peri. Dat heeft de rederij van Costa Concordia bekendgemaakt. Costa Concordia raakte op 13 januari een rots. toen het schip erg dicht in de buurt van het Italiaanse eilandje Giglio voer. Aan het begin van de middag zijn de onderhandelingen in het Catshuis hervat. Op tafel liggen de doorrekeningen die het Centraal Planbureau van de bezuinigingsplannen heeft gemaakt. Het kabinet moet maximaal 16 miljard bezuinigen om het begrotingstekort terug te dringen tot de 3 procent, de Europese norm. SGP-voorzitter Maarten van der Leeuwen ziet niets in een fusie met de ChristenUnie. Hij reageerde op de schijnend voorzitter Peter Blokhuis van de ChristenUnie... die de partijen in de toekomst wil laten gaan, samengaan... om de echt christelijke thema's in de politiek uit te dragen. Maar volgens Van Leeuwen trekt zijn SGP andere kiezers dan de ChristenUnie. De voorzitter van de SGP vindt het wel een goed idee... om de samenwerking tussen beide partijen te versterken. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Ja. Goedemiddag, dit is uh, Opium Radio. Vanaf een uh, speciale plek, normaal zitten wij in uh, Carré, in, uh, in de Amstel Foyer. Vandaag dachten we, kom, we doen eens wat anders. De aanleiding is groot, want het is vandaag Record Store Day. De toogdag van het vinyl, het uh, zwarte goud, de platenbakken, u kent ze wel. De naald die danst in de groef. Maar Record Store Day is meer dan alleen vinyl. Het, uh, de naam zegt het al, het is het fenomeen platenzaken dat centraal staat. Vandaar dat Opium Radio vandaag... Uh, vanuit Velvet in Leiden komt. Buiten aan de Nieuwe Rijn, hier een markt met uh, allerlei andere eerste levensbehoeften. Binnen heel veel, veel muziek. In bakken, vol cd's, lp's. Uh, mensen staan hier nog allemaal te, te kijken. Wat, wat was jouw eerste singeltje, als ik vragen mag? Uh... Waarschijnlijk die van de White Stripes. De White Stripes, fijn. Dus je staat nu hier ook singeltjes te kijken. Wat, wat zoek je iets bijzonders? Uh, nou, iets voor een vriend. Die is morgenjarig. Ah, hij weet nog niet dat hij een singeltje krijgt. Leuk. Goed, um, uh, u hoorde net al een heel klein stukje uh, van... De, wat, wat we ook heel leuk vinden natuurlijk is... Mensen die vertellen over hun eerste singeltje. Nou, ik wil best met de billen bloot vertellen wat mijn eerste singeltje was... Uh, dat is min of meer een jeugdzonde eigenlijk. Uh, thuis hadden wij veel uh, muziek van uh, de wiener Operette en dergelijke. En ik uh, kreeg voor mijn verjaardag, ik denk dat ik acht ben geweest... Uh, kreeg ik een singeltje van uh, Exception. Ja, dames en heren, kinderen, met een KS was dat nog. De band rond Toetsenwonder, Rick van der Linden. Uh, maar niet uh, The Fifth of Peace, Planet of wat dan ook. Nee, ik vroeg en ik kreeg Julia. aan u hoort al op de achtergrond. Dat is dat nummer dat we net niet horen. Ah, laat nog maar even een klein stukje horen. Niet te lang hoor. Genoeg. Lijkt mij zo. Het eerste singeltje en zo. zo. Daarna kwamen er nog veel meer LP's en dergelijke. Ik draai ze nog steeds en ik vind het nog steeds leuk. CD's hebben ze hier ook in de, in de Velvet ook heel veel. Uh, mooie nieuws is dat, dat vinyl langzaam op de weg terug is. En dat is goed nieuws. Uh, uh, daar hebben we het later ook over, over de toestand van de plaatindustrie. Maar eerst een gesprek met, en dat gebeurt niet elke dag, een echte ambassadeur. Een ambassadeur. Kijk, Dat zijn mensen, dat zijn mensen die, die rondrijden in auto's met CD erop. Maar verder zit er niet veel muziek in. Dat uh, is in, heel in tegenstelling tot de ambassadeur van de Record Store Day. Uh, die is muzikant en uh, die staat hier naast me. Uh, Johannes Sigmund alias Blauwtsoen. Applaus. Ja. Ja. Ja. Ja. Waar, waar ben jij vandaan nu gekomen? Waar ga je straks heen? Want je bent, uh, ik kom heel net druk. uit Delft. We uh -huh. hebben gespeeld zonder stroom. want Het viel daaruit. Maar Oeh, het was leuk. heel gezellig. Ja. Ik ga zo naar Amersfoort. En vanavond Afterparty in Apeldoorn in de Gigant. Man. Wat een, en, en, en, alles met de, met de ukulele nee, in ik, ik heb al mijn uh, vrienden meegenomen. Oh, alle was, muzikanten. Ja, ja, ja, Alleen met... de, hier speel je zo dadelijk. E ja. Ja. Records Store Day. Leg even uit voor de luisteraars. Wat, wat is Records Store Day? Uh, wat mij betreft is dat gewoon een feestdag ter ere van de platenwinkels. En dat dat, dat ja. De punt, ja, ja. ja. Maar is het ook om uh, duidelijk te maken... dat uh, platenzaken dat die, uh, ertoe doen... dat ze vooral uh, belangrijk zijn? Nou ja, kijk, of ze ertoe doen... dat moeten ze zelf bewijzen. En volgens mij doen ze dat ook. Mm -hmm. Alleen, het is wel... Uh, er zijn, denk ik, wel... Kijk, er zijn gewoon iets te weinig mensen... die vaak in een platenzaak komen. Mm -hmm. En dat... Uh, deze dag is een mooie mogelijkheid om te laten zien... hoe gaaf het is om uh, in winkeltjes rond te lopen... en te struinen en... Uh, ja, de platenbakken ja, af te gaan. Ja. En, ja, iets, jou, en iets te kopen. En iets te koop. Jouw eerste singeltje, weet je dat nog? Nou, ik kocht nooit singles. Oh? Ja, LP's ik, meteen dan. Uh, ja, ik kocht LP's. Maar ik, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen... mijn krantenwijk verdiende niet zo heel veel. <laughs> dus ik, ik uh, tapte alles, cassettebandjes. Ah, en ja, ja. en uh, vanaf 89 88 denk ik kwamen er de cd's. En mijn eerste cd, dat was iets van King's X of zo. In, van Een uh, rock metal bandje inspiratie opgedaan, ook uit de, uit de platenbakken natuurlijk, uiteraard. Ja. ja, ja, ja. ja. ja. Hey, um, um, ik las ergens dat jij ook, je maakt ook gebruik van Spotify. Ik denk, voor een ambassadeur van de recordstore ik dat niet zo goed. Waarom niet? Ik ben een muziekjunk, weet mm -hmm. je wel. En soms wil je gewoon, hup, ineens muziek hebben. Ja. Kijk, als platenzaken nou s'nachts open zouden zijn, dat zou een hele andere zijn. dan lopen. Ja. Valt over te praten, belicht. Wie weet. <laughs> goed. goed, je gaat, je gaat spelen. Uh, hij staat hier klaar. Uh, uh, nee, dan moet ik even zeggen dat vandaag ook nog Sea Drift Sound Machine Komt uit, hè? speciaal. Nou ja, op vinyl komt ja, hij uit. Vinyl. Ja, op vandaag. Om het, al ja. het er al maar, komt op vinyl En het uit. liedje wat ik ga zingen, staat ook op die plaats. Oké, okay, wat ga je zingen? Wolves behind the glass. Blauwdzoen. <applaus> they won't eat us, they won't be us though. The noises on the stairs Will come and go Leave a light on close The gates of hell To be afraid Soon will be the break of day Windows closed Tonight The wolves behind the glass Sleep tight Sleep tight and lay your head to rest. Okay. Johannes Sigmund, alias Blauwtsoen, gaat dus als een speer er vervolgens hier weer vandoor vanuit de Leiden... om uh, naar het volgende adres uh, te gaan en daar te spelen. De hele dag in het kader van Record Store Day, want dat is het vandaag. Jouw ja, Record Store, platenzaak... Het is geen prettige boodschap om het op een dag als vandaag... over de toestand van de platenzaken te hebben. Want alleen al in de eerste maanden van dit jaar... moesten vier onafhankelijke platenzaken hun deuren sluiten. Toch zijn er nog enthousiastelingen dingen die geloven in de platenzaak. Die zelfs denken aan uitbreiding van hun winkel. En dat is ook de eigenaar van deze winkel, Hans Parlevliet. Die begin 90 richtte jij Velvet op. 1991. Aha, met welk idee was dat? 1 mei want toen was de CD was natuurlijk al, al behoorlijk aan het uh, aan het boomen, toch? dat was de hoogtepunt van de CD-markt op dat uh -huh. moment. Ja, ja, ja, ja. ja en je zag er wel je zag wel brood in. ja. ja ik, wilde, ik, wilde, ik wilde ik heb daarvoor bij een distributeur gewerkt, muziekdistributeur. Uh -huh. en ik wilde, ik wilde terug naar, naar het product. ik wilde dat. Zo. Ik, wilde dat graag graag, ik wilde dat graag. doen op een op een retail manier. Ha -ha. En uh, lekker gewoon met consumenten bezig zijn. Ja, ja. Je weer mee, ik wilde weten hoe, hoe de consument eruit zag eigenlijk. Precies. Ja, ja. Ja, uh, hoe ja. belangrijk is het, uh, uh, zoiets als Record Store day voor, voor een platenzaak? Neem het welke toevallig, ja hoor. Maar hoe belangrijk is dat? Nou, dat is, kijk, voor, voor de, de, de omzet, uh, daar moet je natuurlijk niet van hebben, hè, van zijn dag. Maar wel als, als beleving. Als, uh, uh, als iets wat, wat, wat bij mensen echt weer die emotie weer moet terugbrengen. Mm -hmm. Wat is die emotie? Uh, kan je dit uitleggen? Ja, die emotie is, is uh, het fysieke product we in je handen hebben. En, de, de, de, de, het vinyl in je handen hebben om dat op te zetten. Alleen al. Die, de manier van dat te doen. dat moet een bepaalde emotie teweeg brengen. En dat brengt het ook teweeg. Ja. En Want... dat is ten opzichte van. van. van, van internet, is dat, ja, is dat. heel iets anders. Ja. Er wordt ook, lang... al, word ook altijd gezegd van. Uh, mensen in platenzaken. die hebben verstand van de muziek die ze verkopen. Ja. Uh, is dat ook zo? Weet ja. jij, mensen. Uh, ook. ook te warm te maken voor muziek die ze misschien helemaal niet kennen. Of zeg van, probeer dit eens te beluisteren. Ja, maar dat is niet alleen, dat is absoluut waar. Dat ja? is, dat gaat, maar dan gaat het om nuanceverschillen. Je ziet het vaak op internet van... als je de nieuwe uh, Black Keys luistert nou, luister dan ook eens naar dat. Terwijl de voorgaande Black Keys albums een totaal andere, een hm. andere uh, sound had. Hè. En dat moet, je, dat moet je weten. Internet kan dat niet aangeven. En nuanceverschillen kunnen dat hier op de winkel veel beter aangegeven worden. Ja. Ja, ja, ja, en daar gaat het om. Hè. Dat gaat om details. Het gaat om nuanceverschillen. Ja. Dan, dus, dus, ik zei het al, er zijn steeds meer platenzaken die, die de deuren sluiten... Uh, uh, ik, ik, het is nu heel erg druk, maar je zegt dat het is niet maatgevend is. Zo'n zo dag als vandaag is gewoon iets drukker, maar zo druk is het niet elke dag. Dat is, nee, jammer genoeg niet. Nee. Nee, en de mensen nee, die hier zijn, nee. die kopen ook niet allemaal wellicht. Dat is, nee, dat, nee, maar het hoeft ook vandaag niet. Dat is, oh. Vandaag is het één grote feest. Wat is dat nou? Vandaag is het één grote feest. En vandaag moet, er, uh, moet de beleving van muziek bij iedereen een beetje terugkomen. En, ja. en uh, dan hoeven ze vandaag niet iets te, komen, te kopen, maar... Laat dan die beleving mee naar huis worden genomen. En, tegen, en thuis worden gezegd van jongens, weet je nog? Zo'n record store day, dat is mooi. Ja, niet, we gaan weer terug. En niet alleen vinyl, he, want je hebt ook cd's en dergelijke. Het maakt allemaal oh, niet uit. Het gaat om het fysieke product. Het gaat om het fysieke product. Zo, we vroegen aan trendwatcher Vincent Evert... Wat hij, wat hij denkt van de toekomst van de platenzaken. En, en, nou ja, dat is eigenlijk niet mis om eerlijk te zijn. Die paar cd's die er nog gebeuren, dat zal gewoon verdwijnen. Maar er is wel iets fantastisch voor in de plaats gekomen. Via Spotify kun je gewoon alle muziek beluisteren. Leer je ook via je vrienden weer nieuwe muziek kennen. Geniet je gewoon ook gewoon van met elkaar nieuwe muziek ontdekken. En dan heb je geen platenzaken meer voor nodig. En het maakt niet uit of je daar coffeeshops organiseert. Of daar concerten plaatsvinden. Of dat je ontmoetingsplekken rondom muziek creëert. In de hoop daar dan gewoon nog muziek te verkopen. Dat gaat niet meer gebeuren. Nee. Muziekzaken, net zoals videotheken. en eigenlijk op de ook gewoon boekenwinkels. die zullen gewoon verdwijnen omdat alles gewoon digitaal gebeurt. Nou, Hans Parlevien, daar kun je gewoon hard tegen in, hè? Daar kunnen we hard tegen in. Ja, want jij zegt dat fysieke, dat, dat, dat vasthouden van dat het, van het spul. dat is anders dan Spotify. Dat is volslagen anders dan Spotify. Sterker, wij, wij, wij hebben Spotify bijvoorbeeld in de winkel. Oh? Ja, dus dat is. Uh, wij. Wij bieden Spotify aan eh, om, om ook toch supplies te laten, te laten luisteren... die wij niet in de winkel hebben, je kan mm -hmm. niet alles hebben. Ja. Spotify is een totaal andere markt, is een totaal andere beleving... een totaal andere emotie. Ja. De kennisoverdracht die wij hier in de winkel hebben... met name op zaterdag als veel mensen langskomen... Eh, die gaan met elkaar in gesprek. Internet blijf je alleen, is eenzaam, ja, ja. is emotioneel, ja, ja. Is emotioneel ja. niets... En die, die, die discussie die leidt dan ook tot, uh, tot, tot mooie... want de mensen gaan dan met elkaar ook zeggen van dit moet je luisteren. Dat, zo, zo werkt dat? Zo werkt dat. En ja? die discussie de discussies die gaat, dan, die gaat dan zo ver... dat dan die details boven water komen... die op internet nooit voor elkaar kan krijgen. Ja, ja. Um, uh, en, en, en wat doe je zelf om die concurrentie van internet, om daar uh, tegenwicht aan te bieden? Is daar iets steeds te de doen? De nee, de nou ja, er is, ja natuurlijk, de, de, de tegenwicht is, is dat je die belevenis op de winkelvloer moet versterken. Mm -hmm. uh, je moet het gezellig maken, je moet, uh, je moet de kennis hebben, dat dan vooropgesteld. Maar je moet zeker die beleving, die gezelligheid moet terugkomen. En uh, volgens mij zijn we daar hier wel bij veel wat ingeslaagd. Ja, nog even naar de, Vincent Everts. Volgens hem uh, kun, je, kun je als platenzaak weinig doen om het tijd te keren. Nee, ik denk dat gewoon het einde onherroepelijk was. Ze konden zelf geen digitale winkel beginnen, want de platencontracten zaten gewoon bij de maatschappijen en bij de artiesten zelf. En daar zit gewoon zo weinig tussen. Voor elke digitale winkel. Daar... Uh heb je wel duizend platenwinkels. En daar, daar was niks meer aan te redden. Een paar konden gewoon iets digitaals beginnen. En die konden daar nog iets aan worden. Hoewel het contractueel het heel moeilijk is. Maar uh, helaas, sommige dingen die hebben gewoon hun tijd gehad. En die mo je, moeten gewoon mooi afscheid nemen. En een platenwinkel is daar een van. Ja, dat is een beetje hetzelfde verhaal. Dat heeft die feite net ook ja, al gezegd. Dus daar dus dus gaan we niet dus eens op er in. Er, is er een herhaling van zetten. Uh, ja. uh, uh, uh, Bol.com, dat is zo'n zo zo internetwinkel. Die, die, gaan, die gaan dan ook vinyl verkopen. Dat, dat lijkt me wel uh, tamelijk uh, hard aan. Want vinyl, dat is voor veel platen toch een beetje de, de, ja, het lokkertje, toch? Niet... Het is een, een, een lokkertje. Ja, we hebben het over vinil, dan zie je dat die. Uh, waarom is het vinyl nooit weggegaan? Dat, mm -hmm. komt, dat komt omdat het, het fysieke product nog steeds zo sterk emotionele band heeft. Ja, maar dat een cd-doosje ook, dat maakt niet uit, hoor. En een cd-doosje, dat, dat moeten we niet vergeten. Dat is eigenlijk 30 jaar lang eenzelfde CD-blister verpakking. Zo'n zo jewel case. Ja. En daar mocht wel eens een keertje iets aan gedaan worden. Ja, wat dat is ben... die op de grond wat valt is hij kapot. Ja, dat is precies. Dus er mag iets moois van gemaakt worden. Ja, ja. Uh, uh, ik, je, je gaat deze zaak uitbreiden, het zei ik al in inleiding. de inleiding. Dat lijkt mij toch tamelijk tegen de stroom inroeien. Dat, je moet maar durven. Wa waarom, wa wat overtuigt jou van het feit dat dat een gedurfde stap is? Of, ge, ge, ja, of geoorloofd is? Of, ja, of het uiteindelijk geoorloofd zal zijn, dat zal moeten blijken. Maar het is, het, het, het is wel zo dat we die, dat we die uh, belevenis willen uitbreiden. En dat we het... Uh, dat we het dat als je dat eenmaal doet, het zo goed mogelijk doen. En als je dan die kans krijgt, dan moet je die zeker pakken. Ja. Wij, gaan, wij gaan tegen die stroom in, maar. Inmiddels het verlaat, zal, het zal... verlaat het pand op weg naar de volgende Johannes. Dag Johannes. Dag Johannes. <laughs> ja. Maar uh, we moeten, die, we moeten die, uh, de dingen waarmee bezig zijn, moet je bezig bent kunnen versterken. Mm -hmm. Speelt daarbij ook een rol, want hier in Leiden raak je een paar podia kwijt. Het LAX, uh, nee, ja, ja, dat, dat sluit. Er zijn nog wat podia die weggaan. Uh, jullie willen hier ook een soort podium creëren. Is Om... dat, is, zie je dat, als je dat breder trekt, ook voor andere platenzaken als het geheime wapen? Het is een toegevoegde waarde. Het is geen geheimwapen. Het is een toegevoegde waarde. Ja. Nee. waarde. En okay. dat moeten we, dat ja. moeten we versterken. Oké, okay, we gaan zo door, hoop ik. Uh, eerst uh, nu even naar het uh, NOS Journaal vanwege uh, het laatste nieuws. Ja, en voor dat uh, laatste nieuws gaan we naar Michiel Breedveld in Den Haag. Die is bij het Katshuis, Michiel. Nou ja, wat we kunnen melden hier op het Katshuis is dat uh, zo'n tien minuten geleden Geert Wilders is vertrokken... De onderhandelaars van VVD en CDA zijn nog wel binnen. Wij krijgen van verschillende bronnen te horen dat het katshuisberaad uh, geklapt is. Um, dat wil nog niet zeggen dat daarmee de gesprekken definitief ten einde zijn. Maar op dit moment is er een uh, stevige kink in de kabel. De reden dat Geert Wilders dus de gesprekken nu verlaten heeft. Er is dus geen akkoord op dit moment. En uh, we zullen moeten afwachten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. De anderen zijn dus nog wel op het katshuis. Ja, zij zullen de situatie nu bespreken. Wat er vandaag voor lag waren de uh, cijfers van het Centraal Planbureau... met de doorrekeningen, de gevolgen voor de werkgelegenheid, voor de economie... en bovenal de koopkrachtplaatjes. Nou, die zijn waarschijnlijk aanleiding voor zware gesprekken geweest... mogelijk dus ook aanleiding voor uh, het vertrek van Wilders. De precieze ins en outs hopen we natuurlijk in de loop van de dag te kunnen vertellen... Um, op dit moment weten we dus alleen dat verschillende bronnen zeggen dat het uh, ja, heel moeilijk is. En, uh, en Enkeling ook zegt dat dus de onderhandelingen mislukt zijn. Dus um, ja, we wachten af. Uh, hopelijk dat we straks uh, ja, Mark Rutte, de premier, of Verhagen namens het uh, CDA ook uh, te spreken kunnen krijgen hier. Michiel Breedveld, uh, zodra we meer weten komen we bij je terug. Uh, tot nu toe even genoeg van hier. Genoeg van heel uh, was dat. En dan terug naar uh, Leiden. U staat, uh, of nee, u bent uh, verbonden met de uh, uh, Record Store Day Opium Radio van de Avro. Hier vanuit een uh, platenzaak in het hartje van Leiden. Ik dank de eigenaar Hans Parlevliet voor, uh, voor de gastvrijheid uh, sowieso. En we gaan naar Live Muziek. Uh, haar album is razend populair, goed gerecenseerd. En ze is op elk radio station te horen. Ze koos vorig jaar in de lente definitief voor de muziek. En geeft met haar uh, debuutalbum Marbles een uiterst muzikaal visitekaartje af. Nu Live met liefst uitleiden met de single Love Trip Chris Berry Woo! Wel. Ja, jouw bedankt. Paul Willems op gitaar en Jet Severs op de contrabas. Uh, uh, uh, misschien, Chris, heb je nog uh, tijd voor één vraagje? Uh, kun, je, kun, je, kun je mij horen? Ik kan je horen, maar ik nee, kan ik niet zien. ik sta hier. Nee, ik zwaai eventjes. Nee, ik ben hier ergens oh. halverwege de oh, zaak. Ik oi. sta tussen de ja. hoogte van de, de, de, de, de G ongeveer. De G. Uh, uh, vorige week was je uh, CD, was Radio 1 CD. Uh, hij, hij heeft dat nog uh, tot uh, extra... Uh, explosie in de verkoop geleid of anderszins uh, goede uh, resultaten? Absoluut. We hebben helemaal niet verwacht dat het zo leuk is... Uh, ja, dat zo, zoveel is verkocht, zeg maar. <laughs> in de iTunes uh, van Nederland op 100 uh, op 9. Ja. En sinds... Eergisteren of zo op 14. Dus dat Raten. ja, ik echt uh, meer Goed. dan tevreden. Absoluut. Ja, ja. En, en, uh, heeft deze recordstore Day voor jou nog een bijzondere betekenis? Of is het uh, vergelijkbaar met elk ander optreden? Uh, nee, het is niet vergelijkbaar met elk ander optreden. Elk optreden is bijzonder. Ja. Uh, het is anders omdat we natuurlijk hier akoestisch staan met uh, gitaar en bas, Paul ja. en Jet. Uh, en anders uh, met de hele band en zo. Ja. Uh, en vorig jaar, op 16 april 2011, heb ik dus op Record Store Day voor het eerst gestaan met onze EP. En uh, dat was heel bijzonder. Uh, want er waren twee hele kleine meisjes, ongeveer nou, iets, iets, iets ja, je, ouder dan je, je dit van jongetje dit, hier. Iets van 30 en die heb ik dus voor het eerst ja. gezien. Die waren fan en heel leuk en gezellig. Ja. Toen dacht ik, oh, het kan ook jong en zo. Heel leuk. Ja. En is... dit jaar gingen we dus naar Concerto, vorige mm -hmm. week. En uh, toen kwamen ze er, waren ze er weer. ja. En zo leuk, toen ze echt de deur binnenkwamen, was het echt zo van... Een... Hey, Chris. Dat was het mijn dag ja. helemaal... Ja. Dus ze hebben je een Meem beetje goed. geadopteerd eigenlijk. Ja. Ja, heel goed. Nou, ga je, moet jij je nu nog op zoek naar, naar een volgende oproep? We gaan op naar Delft. Naar Delft, op naar Delft. Gaan Veel naar Delft. plezier en dankjewel. Dankjewel. Ga ik eventjes naar voren uh, uh, in deze zeg. Ja, applaus voor Chris nog even. En uh, begeleide begeleidende muzikanten. Voor mensen die, die plaatjes aan het uitzoeken zijn. Wat was uw eerste singeltje? Bruce Springsteen. Welk nummer? Die van de nieuwe record store day. Oh, die, die speciale uitgaven. Ja, want er zijn op, deze, op een dag als vandaag allerlei speciale uitgaven. Maar uh, wat, wat zijn de, de, de mensen hun eerste singeltje? Ik mag even langsje? Ja, wel Even naar de platen spelen. want ik heb hier een platenspeler staan. En ik heb hier een singeltje liggen. En dat is een, een hoesje, prachtig hoesje. van. Het is een magical mystery tour van de Beatles. En dat is het eerste singeltje van Joop Sira. Maar waar is Joop Sira nou? Die moet hier ergens zijn. Oh, daar is hij. Oh, achter de microfoon. Wat is, het, wat is het verhaal? Want hoe bent u hieraan gekomen? Het is echt een prachtig bewaard exemplaar. Uh, ja, we waren thuis bij ons thuis. Een gezin van vijf kinderen. We waren allemaal gek van de Beatles in die periode. Ja. En uh, weet, ik kan me nog herinneren dat als er aangekondigd werd... dat er wat nieuws van de Beatles kwam. Bijvoorbeeld daarvoor... Sergeant Peppers, uh -huh. dat je vol verwachting was... wat zal dat zijn? En ja. dat je bij wijze van spreken... in je veldbed voor de platenwinkel lag... of de platenwinkel... Nee, niet bewijsbreken, echt, maar bij wijze Niet echt, Maar je wilde de prijs dat ding hebben. Ja, ja. En toen we Sergeant Peppers hadden, in de zomer 67, meen ik... Toen kwam niet lang daarna deze uit. Ja, en dan, ik kocht nooit zo heel veel singles, maar die moest ik dan toch wel hebben. Ja, ja, ja. Deze EP. Dus nou, twee nou singles in je... één uh, boekje. Ja, ja. Dat je, je had geen internet natuurlijk. Hoe hield je elkaar op de hoogte van uh, de laatste muziek? Uh, Radio Veronica. Radio Fonica? Ver Veronica. Oh, Radio Veronica op een transistortje. Het <laughs> station waar muziek uh, in zit. Of ze drie bestond nog niet. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. En ieder had zijn eigen lied. Ja. Nee. Ik zal hem gewoon eens voor de gein opzetten. Kijken wat er ja, gebeurt. Of wat dit wordt. werkt. Ik heb geen idee wat we krijgen. hoe Hij loopt. Dit is 45 toeren. Er komt ook geluid uit, hoort u maar. De spetters, krijgen we er gratis bij, hè? Ja, ja, ja kraakjes kraakjes zitten erin. Ja. Euh, nou, hij bestaat 45 jaar, geloof ik. Dat ja, fantastisch, dus. hè. Ja. Parlofoon is het uh, label. Mooi. Begrijp u, iets van die tekst, want die is ingewikkeld, hè? Moet je luisteren. Ja, vaak, vaak is het onzin. Ja. We are the Akemen. Ja, dat is... Ja. Nou, het is niet zomaar een, een, een hoesje, meneer Sierra. Want, want er zit ook een, helemaal een soort boekje bij van de Magical Mystery Tour. Met, uh, de Magical uh, of Mystery de, Tour, of de film. Ik, ik heb het even na, na, even weer teruggelezen. Ja. Het is een film geweest die in Engeland bij de BBC is uh, vertoond op televisie, met ja. de kerst. Ja. En aan het daarvan is dat boekje gemaakt. Dus het, die, die film is heel spontaan ontstaan, zonder draaiboek. Ja. En die is uitgezonden met de BBC, met de kerstdagen. Ja. En toen is dat boekje gemaakt. En, ja. de, en de nummers daarvan, die bestonden toen, toen toch ja. al. maar, uh, ja. Ja. maar, maar dit, is, dit ziet er toch vrij uniek uit. Jij weet niet, uh, en... Ik ben geen specialist, maar uh, hoe, wat zou dit waard zijn nu, denkt u? Ik durf niks, dat weet ik niet. Ik lijk neerlijk een van de krocht wel, zeg. Ik, nee, dat weet ik echt niet. Nee. Nee, nee, nee, maar het nee. is wel een tamelijk unieke. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, goed, nou, ja, ontzettend fijn dat u met, met dit... Uh, Kleinoot, uh, zwart viniel hier naar uh, deze platenzaak bent gekomen. Magical Mystery Tour. Het eerste singeltje van uh, meneer Sira was dat. Um, uh, ik, ik ga nog even, als, als u het goed vindt, dan doe ik hem zo weer in het hoesje voor u. Ga ik nog even hier in de buurt kijken of er nog meer mensen met uh, singeltjes uh, rondlopen. Want wat was uw eerste singeltje bijvoorbeeld, mevrouw? A Deep Purple, Child in Time. Wow. Gewoon, uh, gewoon het singeltje of... Uh... singeltje. Veel, veel, veel gedraaid ook. Veel gedraaid. Wat, wat komt u vandaag hier doen in, in deze platenzaak? Mijn zoon uh, werkt hier. Oh, op die manier. Wat, wat was uw eerste single? Als ik vragen mag, wat was uw eerste single? Je, je weet ik niet meer. Echt niet. Maar... Eerste LP? Wat? Eerste LP? Uh, de qu uh, Queen. Ja. Welke? Night at the Opera? Nee, uh, daarvoor. Uh... Date the Races? Ja, klopt. Ja. Date the Races. En, en u? Wat was uw eerste single? Voor Aces. Isers voor Rundy M C walk this way? Ah, dat is een hele mooie. <laughs> ja, ja, ja. Uh, maar dat is een 12-inch ook. Je hebt er wel ja, bij. Absoluut. Nee, ja, absoluut. Een grotere hoes. Ik was aangetrokken door het beeld. Ik was altijd ook heel grafisch. Dus uh, ja, die kleintjes die waren gewoon te klein. Ja, terwijl nu klagen we erover dat die CD-hoesjes zo klein zijn. Ja, maar dat dit... vind ik ook allemaal niks. Maar joh, ja, ik koop alleen nog maar vinyl. Dus. Alleen nog maar vinyl. Goed. Uh, ga, ik leg hem even neer, misschien dat we hem straks even kunnen draaien. Dat lijkt me, een, uh, lijk, lijkt me mooi. Of kan het nu nog? Want intussen we op de achtergrond horen we nog uh, het geluid van... Uh, van de, van de Beatles. Die ga ik dan even, van de, ga ik even de naald omhoog doen. Dan hoor je dit altijd. Nou, dat hoor je niet. En dan gaat hij even... Ja, gaat hij netjes weer... Netjes in de hoes. Hoppa! Kijk, gaat hij in het midden. Uh, die Ron DMC, is dat een 33 of een 45? Dat is een 45. Dat is een Europese persinipten. Gaat hij eventjes... Gaat de naald erop. Doet heel voorzichtig hoor, echt waar. Hierro, hoor eens even. Met dat geweldige intro, hè? Ja, helemaal gepikt. Ja. <laughs> Helemaal gepikt, maar en, dat weet je niet als je dertien bent. Draai je deze nou nog wel Nee, ik draai het niet meer, maar het heeft wel heel veel sentimentele waarde En ook niet alleen zozeer door de muziek, maar ook doordat dat nummer, de hele hiphopcultuur in Nederland... voor mijn gevoel, als die kleine jongen uh, binnenbracht, doordat het op de radio was... en je zag opeens, ja, stoere negers met uh, schoenen zonder veters... Waar je dus de hoes voor nodig had om dat te kunnen zien. wat waal je niet uit de muziek. Fantastisch. Goed, nou ontzettend bedankt. En we misschien na, na, na vier of na drieën nog even laten horen een stukje. Dat we gaan eventjes plaatsmaken voor het journaal. Laatste nieuws uit Den Haag. Ook over de kabinetsformatie die geklapt zijn, schijnt te zijn. Oh, de onderhandelingen. Avro.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 Pertinente vragen zonder zagen. Bart, ja, ik moet ook zo'n elektrische heggeschaar als stil. Je hebt niet eens heg. Oh.